Twee uur. Dit is Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elspet Gruteke. Heeft de marathonwereld zijn onschuld verloren na de aanslag in Boston? En welke schade loopt de Zuidpool op door de opwarming van de aarde? En is het ook erg voor ons? Ga nu eerst naar het NOS-journaal. Iran is getroffen door een zware aardbeving. Volgens het Amerikaanse geologische instituut USGS had de beving een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend, maar dit soort aardbeving kan slecht uitpakken, zegt correspondent Thomas Erdbrink. Het epicentrum daarvan was in de buurt van de provinciale hoofdstad Zahedan. Nou, daar wonen. Uh, wel dan honderdduizenden mensen. Uh, over het algemeen ook in slecht gebouwde huizen. Nou, misschien dat mensen zich wel de aardbeving in Ban kunnen herinneren in 2003. Uh, dat was een relatief lichtere aardbeving. van vond wel plaats midden onder de Ban. En daarbij kwamen meer dan 20.000 mensen op. Functionaris van de Iraanse regering zegt dat zijn land rekening houdt met honderden doden. De aardbeving werd in het hele gebied rond de Persische golf gevoeld. De afgewezen asielzoekers uit de vluchtkerk in Amsterdam hoeven daar pas per 1 juni weg. Dat heeft burgemeester Van der Laan met de vluchtelingen afgesproken. De asielzoekers moeten wel individueel in gesprek gaan met vluchtelingenwerk over hun perspectief in Nederland. Ze kunnen hun plek in een noodopvang krijgen, maar niet langer als groep. In de gekraakte Sint-Jozefkerk in Amsterdam-West zitten sinds eind vorig jaar zo'n 100 asielzoekers die eerst in een tentenkamp verbleven. Afgewezen asielzoekers hebben geen recht op een dak boven hun hoofd. Staatssecretaris Steven is bereid hun weer onderdak te bieden als ze aan hun uitzetting meewerken. De NS zet op 30 april extra treinen in om de toeloop naar Amsterdam aan te kunnen. De spoorwegen verwachten dat het vanwege de troonswisseling nog drukker wordt in de hoofdstad dan in vorige jaren. De treinen blijven ook vanaf Amsterdam Centraal Station tot vier uur rijden om iedereen van buiten de stad weer naar huis te brengen. Centraal Station blijft de hele dag goed bereikbaar, zegt de NS. We hebben looproutes afgesproken met de gemeente en politie... van het station naar de stad en weer terug. En we zorgen voor matrixborden in de stad... die in de stad ook aangeven hoe druk het op welke stations is... zodat mensen eventueel kunnen overwegen iets langer in de stad te blijven... of via een ander station naar huis te rijden. De deuren aan de achterkant van het centraal station bij het Ei gaan dicht... om te voorkomen dat vanaf het einde van de middag... duizenden mensen via die route naar het Ei gaan... om naar de Koningsvaart te kijken. De voormalige president en legerleider Musharraf mag niet deelnemen aan de Pakistanse parlementsverkiezingen. Musharraf had verzoeken ingediend voor deelname aan de verkiezingen in mei in vier verschillende kiesdistricten. Vorige week sloot een rechter hem al uit van drie districten met als argument dat hij als president de grondwet had overtreden. Vandaag bepaalde een rechter dat hij ook in het vierde kiesdistrict niet mag meedoen. Tegen de uitsluiting van de verkiezingen kan Musharraf in beroep gaan bij het Pakistanse Hoge Rechtshof. Het weer overwegend droog, maar hier en daar kan wat lichte regen vallen. Het is 15 graden in het noordwesten tot 18 in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig, later in de week meer zon, maar wordt het wel minder zacht. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G? Oh, sneller het internet, hoe hoger mijn omzet?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 Eo. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Dit is de dag dat de wereldwijde hardloopwereld de wonder ligt... na de aanslag in Boston. Marathon-specialisten Simone Richardson en Jos Hermens over de gevolgen. En het is de dag waarop Nederlandse onderzoekers een rapport uitbrengen... over de gevolgen van de klimaatveranderingen op de Zuidpool. Oceanoloog Heinde Baar is een van hen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vallen de eerste resultaten mee of tegen? Nou, de eerste resultaten zien er heel goed uit. En we zien ook dat we afgelopen januari de warmste zomer eigenlijk hadden... die daar ooit geweest is, op, dit, op deze plek waar wij werken. Ellen ten Damme liet fotograaf Danny Ellinger dag en nacht... 360.000 plaatjes van zichzelf schieten. Wat bezielde haar, vragen we zo. Nog even, en hij is onze koning. Maar wat voor een jongen was Willem-Alexander eigenlijk toen hij 18 was? Maurits Rubenstein, weet daar veel meer van. Een live muziek is er van. Tangerine. Reageer op de website, dit is de dag.nu of met Twitter. En dan de hashtag DIDD. Nederland krijgt een eigen onderzoekscentrum op Antarctica. En de containers met daarin alle spullen... Daar is de vrachtwagen waar je ontmoeten. moeten. Gewone stalen zeecontainers werden de afgelopen maanden omgebouwd tot laboratorium. Zo. Die staan. Nederland steekt 6 miljoen euro in de Zuidpool. We kennen allemaal de verhalen over het klimaat. En het is goed dat we met wetenschappelijk onderzoek via deze containers gaan zorgen dat we daar meer over te weten komen. Goede reizen in ieder geval. Ja, dat was begin vorig jaar bij de start van de Nederlandse expeditie naar de Zuidpool. Een van de onderzoekers is oceanoloog Hein de Baar. Hij deed onderzoek naar de effecten van smeltend ijs en opwarmend zeewater voor de voedselketen. Omdat op de Zuidpool nu de donkere winter nadert, zijn de onderzoekers weer terug in Nederland... en presenteren ze vandaag de eerste resultaten. Meneer de Baar, u zei het net al, het, het waren mooie resultaten. Wat was er zo mooi aan? Nou, we hebben heel veel uh, metingen gedaan... En, uh een aantal dingen daar voor het eerst in die baai gedaan. En we zien heel duidelijk uh, een aantal zaken. We zien uh, dat de gletsjer uh, veel uh, ijzer in zee brengt. Ijzer is nodig voor de groei van algen, net als voor ons. We hebben ook ijzer nodig. En we zien dat die gletsjer dat in zee brengt... en dat het ook heel snel wordt opgenomen door de algen. En helemaal aan het eind van het seizoen, nadat de algen goed gegroeid hadden zagen we dat het ijzer ook weer helemaal opraakte. Dus ze gebruiken zoveel dat het op een bepaald moment opraakt. En daardoor kunnen ze niet meer verder groeien. Dus dat hebben we allemaal gezien. En, en, en, en verraste uh, dat u of had ook... u dat wel verwacht? Nou, wat het wel verwacht een beetje... maar de concentraties, de hoeveelheden van het ijzer in het water... die waren eigenlijk hoger dan we van tevoren dachten. Maar je ziet het dan, en dat komt door die gletsjer. maar we zagen toch als die plantjes één keer gaan bloeien... die kleine allertjes... dat het toch heel snel weer uit het water genomen wordt. In een paar weken ben je al het ijzer ongeveer weer kwijt. Ja. Ja. En is, is, is er een invloed van de opwarming van de aarde te zien daarin... in, in de elementen die u nu noemt? Oh zeker. Um, het, uh, de lucht was heel warm in januari, februari. Het water was ook heel warm. Dat was dan vier graden. Niet voor ons om in te zwemmen, maar voor mm. Antarctica <laughs> heel warm. En... Um, dat betekent ook uh, dat die, ja, die zoete waterlaag van het smeltwater van de gletsjer... die blijft dan meer bovenop liggen. Die algen die zitten daarin en die groeien daar op zich best wel goed in. We zien ook wel, wat we denken, een verschuiving in soort van algen... dat er wat kleinere algensoorten komen als de zaak gaat opwarmen. Ja. Ja. Maar ik zit me af te vragen, als het dan warmer wordt... dan gaat die gletsjer sneller smelten en dan krijg je juist meer ijzer in het water lijkt, me, of ja. niet? Nou, eventjes misschien, maar uiteindelijk zijn die gletsjers zich allemaal aan het terugtrekken. De lokale gletsjer bij deze baai, die is al tientallen meters naar achteren gegaan. En eh, dan uiteindelijk zal die toch minder materiaal in de baai kunnen brengen. Um, en is en, dat erg? Um, dat, nou ja, dan heb, krijg je eerder zo'n ijzergebrek. Maar je krijgt ook minder het zoete water wat bovenop het wat zoutere water ligt. Dus dat zijn wel veranderingen allemaal. Maar wat zijn de gevolgen van zijn die veranderingen? Dan ja, er zit een beetje vertraging op de nou, lijn, dus we zitten een beetje door elkaar heen te praten. Ik benoem het maar even. Oké. Okay. Uh, de gevolgen zijn belangrijk, omdat die algen... die zijn de basis van de voedselketen in Antarctica. Er zijn geen planten op het land. Alleen de plantjes, die hele kleine algjes die in zee groeien. Dat is het voedsel voor de kril, voor kleine kreefjes. En dat is weer het voedsel voor de pinguïns en voor de walvissen. Dus die algengroei is echt de basis van alles. En... Uh, ja, wij denken dat hij aan het veranderen gaat naar kleinere algensoorten. En dan is maar weer de vraag of die kril die kleine algensoorten lekker vindt. Of dat hij ja. die, die niet wil hebben. En dus kan het voor belang zijn voor de hele stand van de dieren daar. En misschien ook wel op andere plekken. Ja, in ieder geval op die plek waar wij nu bestuderen. Maar eh, ja, je zou denken dat dat dan op meerdere plekken ook zo gaat. Ja. Hoe ja, was dus het dan uiteindelijk... Eh... Gaan we weer, sorry. Hoe was het om daar onderzoek te doen? Het was heel erg mooi, heel fantastisch. Het is een heel indrukwekkend landschap. Uh, die baai, je kijkt er s'avonds en je ziet allemaal ijsbergen. De volgende dag zijn ze weer weg. De volgende dag zijn er weer allemaal andere ijsbergen. Uh, het hele gebied is heel bergachtig met steile hellingen. Maar die liggen ook allemaal onder de sneeuw en het ijs. Het is een heel indrukwekkend landschap. En hier waren inderdaad heel veel dieren. Dus er kwamen ja, vrijwel ook een dag uh, van die bultrugwalvissen de baai in om te eten... Uh, Heel veel zeeluipaarden, een soort hele grote gevaarlijke zeewon. Uh, veel penguins. Uh, nou, dat is fantastisch om te zien. Gewoon vanaf de maar ontbijttafel? Wij ja, werken. Ja, je doet je ramen open, en je ziet het. Een bijt, ontbijt. Uh, Zo'n hele mooie zal daar met een prachtig uitzicht ook op een stuk pletje. Uh, daar zie je het ook allemaal. Maar het is ook zo dat uh, ja, op die basis zitten ongeveer 100 mensen. Als iemand een walvis ziet, dan gaat dat via de mobiele telefoontjes zo per snel rond en dan iedereen die maar even tijd vrij kan maken die holt die kant op en gaat kijken en maakt foto's en ja is fantastisch. Ja. Ja, het was voor u niet de eerste keer dat u er was. U komt er al sinds 1988. Ziet u heeft u veel zien veranderen in die tijd? Nou, dat zou ik niet durven zeggen, maar um, nee wij. Ik heb mijn eerdere dingen allemaal grote expedities op ijsbrekers gedaan... en dit was nu iets heel anders, op een vaste basis... en van daaruit met kleine bootjes de zee in. Dus vanuit eigen observatie kan ik dit niet zeggen... maar ik weet dat daarbij dit gebied aan de westkant van het Antarctisch Schiereiland dat is in de afgelopen honderd jaar ongeveer 3,5 graad warmer geworden. En de lange termijnmetingen van mensen van de afgelopen 20 jaar die laten zien dat het zeeijs uh, daar steeds minder wordt. Steeds korter zeeijsseizoen, uh, minder dik zeeijs. Dus er zijn allemaal grote veranderingen aan de gang. Ja. Ja. Was het leuk om daar te zijn? Of dacht u ook eens mag naar huis? Allebei. Um, thuis is ook heerlijk, maar um, het is fantastisch om daar te zijn. Het is zo'n enorm groot, indrukwekkend landschap... dat je jezelf ook een beetje bescheiden gaat voelen... En niet niet mis voor Nederlanders, denk ik. En uh, de <laughs> mensen die daar zitten, mensen. die honderd mensen... Ja, want ik denk het ook. Maar die honderd mensen die daar zitten, die zijn allemaal heel enthousiast en gedreven. En het is dus gewoon een hele goede, leuke sfeer op zo'n uh, basis ook, ja. Danny Ellinger, jij bent fotograaf, natuurfotograaf. Ja, zou, zou je graag uh, mee willen met zo'n expeditie? Ik heb dit soort expedities gedaan. Die heb je ook gedaan Ja, oh. maar uh, dan aan de andere kant. Aan de andere kant? Noordpool. ja. En uh, ja, dat is fantastisch om mee te maken. Alleen de eis van de fotograaf is anders. Dus ik ben wel met die expedities meegegaan. Maar mijn probleem is altijd dat je vast aan de expeditie zit. En dat gaat altijd voor. Ja. Dus, als, dus ik doe liever puur fotografische expeditie. Maar je aan. kan niet in je eentje naar zo'n gebied? Nee, dat kan niet. Nee, nee. nee, nee dat helaas. Is, ja, nee. Nou wordt het winter daar op Antarctica. Ik kan me voorstellen dat het toch ook wel leuk is om dan onderzoek te doen daar. Of kan dat echt niet? Ja, we hebben één Nederlandse onderzoeker... Of die wordt door Nederland betaald. Maar het is in feite een Canadese die in Engeland gestudeerd heeft. Het is een heel internationale wereld. Hè. Die blijft nu de hele winter daar. Die zit daar nu. Er is een overwinteringsploeg van 18 mensen. Dat zijn ook meer de mensen voor het onderhoud. De loodgieter, de elektrische. Maar zij is speciaal nu aangesteld om door de hele winter... te proberen ook één keer in de week of twee keer in de week... nog watermonsters van de zee te nemen... Als de zee dichtervoor is, dan moeten ze een gat boren in het ijs... en dan met een klein apparaatje onder het ijs een watermonster nemen. En dan komen wij weer begin november terug. En dan heeft zij hopelijk een aardige serie watermonsters... waar wij weer metingen aan kunnen doen. Dus zo krijgen we de winterwaarden. Die krijgt u dan toch gewoon te zien. En u moet dan tot november wachten tot u weer mag? Ja, de eerste vliegtuig gaat daar weer eind oktober, begin november heen. Dit is ook een van de onderwerpen waar we vandaag over praten. Dus we kijken naar de resultaten, maar we zijn ook heel druk bezig... met de planning voor het volgende seizoen. En dat begint zeg maar 1 november ongeveer, ja. Oké, okay, nou, heel versterkte deze zomer dan. Dank u wel. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1... met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteken. Rose Jackson. The 117th Boston Marathon. Bij de Marathon van Boston vlak voor de finish met drie doden en 140 gewonden. Ik ga erover praten met Simon Richardson, directeur van de Marathon van Amsterdam. En de Van Dam tot Dam-loop, en met Jos Hermes. Die is net terug uit Boston, want die was daar om een aantal atleten te begeleiden. Jos Hermes, uh, allemaal ongedeerd gebleven? Ja, ja. Ja, de... Om 12 uur zijn de toppers er eigenlijk al binnen en dit speelt zich pas rond twee uur af. Ja. ja, en jullie waren ook al weg uit het gebied toen het gebeurde? Nou, het, eigenlijk maar 200 meter verderop in, in, in het hotel. Dat is echt op loopafstand. Maar het zit nog een museum tussen, dus ja, de klap zelf is eigenlijk een beetje daardoor uh, toch uh, niet J zo heel Niet erg. echt gehoord. Nee. Uiteindelijk is het natuurlijk toch maar een heel klein gebied waar het gebeurt. Ja, ja. En, en hoe snel hoorden u het? Uh, ik hoorde het eigenlijk pas in het... Ik, ik, ben, ik ben eigenlijk ongeveer hetzelfde maand in de taxi gestapt. En uh, toen hoorde ik het toen hoorde ik in de taxi. Ja, en en ik, onlap, ik ging terug al terug naar Nederland. Al meteen snel weer terug op het vliegveld. Ja, ja. ja Simone, is het zondag? Ja, gisteravond de sport is niet meer hetzelfde nu? Of is dat te dramatisch gesteld? Nou, op zich te dramatisch gesteld. Alleen, uh, ik zat inderdaad uh, ontzet voor de tv te kijken. Ja, ja, want je zat nog steeds naar de, naar de finish te kijken ook. Ja, je zit te kijken naar de beelden die er zijn. Uh, eigenlijk vanuit de hele wereld. Uh, uh, telkens ook dezelfde beelden. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk een nachtmerrie die je voor, je voor je ziet verschijnen. En dan zelf ben je directeur. U bent directeur van de Amsterdam Marathon. En van de Amsterdam. Daar gaat dan ook meteen de gedachte naar, uh, naar je eigen marathon, om het zo maar te noemen. Ja, over en weer. Allereerst natuurlijk gedachten uit naar de slachtoffers. En naar de. Uh, naar de families, naar de bezoekers, naar, naar de fans die daar staan te kijken... die daar allemaal hartstikke leuke tijd uh, willen hebben. Um, en dan gaat hij weer terug naar, naar jouzelf als organisator. Dat je denkt van, hé, hey, uh, wij hebben ook dit soort grootschalige evenementen. Een uh, Dam tot Dam met 55.000 inschrijvingen. Ja. Een Amsterdam Marathon met 40.000 inschrijvingen. Ooit Was bang je... voor zoiets geweest, tot nu toe? Nou, Bang niet, uh, uh, maar wel altijd realistisch dat zoiets kan gebeuren. Dat zit natuurlijk ook in onze veiligheidsplannen inverweven. Ja, ja. Ja. Jos Hermes, ik kan me voorstellen dat de eerste gedachte... als je dat hoort denkt van is iedereen veilig die bij mij hoort? Dat was zo. En dan, hoe zit je dan in het vliegtuig terug naar Nederland? Ja, want op, op, op het vliegveld zag je natuurlijk al de beelden. Dus dan denk je, ja, dat is dus, uh, niet... niet. Niet realistisch is. Dat moment niet vatten, ondanks dat we natuurlijk al heel veel van die dingen in de hele wereld zien. Maar in, in onze sporten, ja, lopen, lopen. 40.000 man die daar s'morgen staan. Ik had bij de, bij de staat al zo'n 26 seconden uh, stilte voor de 26 slachtoffers van, de NUA, uh, Newton. Newton, van Newton. Ja, want die waren en, en daar ook als toeschouwers. Dat heeft er ja, volgens dat mij ook, maar dat komt misschien nog op daar ook, denk ik ook, ook mee te maken. Ik denk dat er gewoon een of andere gek is die met die nieuwe wapenwet. Dit heeft gedaan. Als dus je nu al de dingen langs man op een rijtje zet, ik ben natuurlijk geen expert, maar. Nee. Dit is geen, geen Al-Qaeda-achtig iets. Het is gewoon een, toch een beetje amateuristisch gebeurd. En iemand die met die wapenwet wil laten zien. De mensen van Newtown, die waren dus aanwezig. Kinderen en families. En uh, ja, dus, dit, is, dit is gewoon bizar. En wat vooral de, de sfeer van de hardloopwedstrijd is. is gewoon ja, dat is Alleen maar verbroedering. Ja, het is allemaal samen. Je gaat lopen drie, vier, vijf uur Na de finish. Wil je drinken van mij? Hoe train jij? Hoe is het uh, met je familie? Dat is echt. Een waanzinnige sfeer. Ja. volgens mij nauwelijks in andere sporten uh, haalbaar. En dan, ja, dat, dat dit dan gebeurt. Ja. En wordt het dan voorgoed anders nu? Of, of, of, of is dat, appt het wel weer weg, denkt u? Nee, dat, is, ja, dat kan niet, niet voorgoed. Dan moet, moet het vaak gebeuren. Ik kan me niet voorstellen. Nee. Dit, dit gaat niet in Tokio gebeuren of in Londen. Volgende week is Londen. Ik heb al de organisatie vanmorgen gesproken. Die gaan natuurlijk nog weer een puntje op de i's hebben. Want dan lopen ook, ook weer atleten ja. van u heen, Londen. Ja, ja, ja, ja dat onze, kan onze beste het... atleten lopen daar. Londen is een beetje de, de belangrijkste maat. Dan. Ah, ja. Maar je kan toch niet zeggen dat gaat daar niet gebeuren? Dat weet u toch helemaal niet? Nee, natuurlijk niet. Maar goed, dat, <laughs> dat zei u net. Ja, ik ga vanuit, nou, Kijk, het, het, het, het staat- en finisgebied kun je natuurlijk wel veel, veel beter controleren. Kijk, volgens jou moeten er gewoon ook hekjes staan en poortjes en controle. De volgende, op zich is dit een, eigenlijk het gebied wat nog het meest overzichtelijk is. Langs per parcours heb je natuurlijk geen dus scherm. Er staan een miljoen mensen en dat kan. Maar dat kan dat kan ook, ook in, Want zo'n in, in finishgebied kan je afzetten en dan kan je gewoon alleen mensen dit binnenlaten is, als je... Dit is afgezet. Ik kon, uh, ons, uh, ons meisje, uh, Messerit Haïloe, die werd tweede. Twee, en ja. Ja, en ik, kon, ik kon daar dus niet bij komen. Ik blijf okay. echt op 50, 60 meter achter de finish, kan ik haar pas opvangen. Dus ja. de daders dus, uh, dus, die zijn op plekken gekomen waar u niet kon komen? Ja. ja. ja. Dat is ook weer ja. raar dan. Maar goed, uh, ja, dus achter de finish, dat gebied is ook weer, nog weer extra beveiligd. En daarvoor is natuurlijk wel op een gegeven moment een tribune waar je, waar je plaats kunt nemen. Maar, ja. Goed. Simone Richard, hoe gaat het normaal met beveiliging? Uh, Jos Hermes zei het al, het is natuurlijk een heel lang traject, een marathon. Ik neem aan dat je niet overal uh, gewapende agenten hebt staan. Maar ho hoe ziet het eruit? Uh... Nee, kijk, een organisatie van, van een groot evenement uh, zoals wij uh, dat organiseren... gaat eigenlijk een heel jaar door, een heel jaar rond. Uh, je hebt uh, gesprekken met, met gemeenten. De burgemeester gaat over de veiligheid. En uh, met de hulpdiensten, politie, uh, brandweer. Uh, alle hulpdiensten die ook maar uh, ertoe doen. Uh, daar zitten we mee in een, uh, in een regelmatig bijeenkomend overleg. Mm -hmm. En dan gaan we ook uh, uh, situaties nabootsen om te kijken van oh ja. uh, hoe werkt dat nu en hoe ziet dat er nu uit. En is dat dan vooral dat, of dat, dat deelnemers onwel worden? Want daar zou ik als eerste aan denken. Of gaat het ook om dingen die om, rondom zo'n wedstrijd zouden kunnen gebeuren? Ja, organisatorisch is het natuurlijk heel, uh, heel makkelijk inderdaad om te zeggen van ja deelnemers die onwel worden, ja. hoe ga je daarmee om? Uh, maar je moet ook uh, denken aan... Uh, er zou ook uh, een brand kunnen uitbreken ergens op het parcours. Of ja. er zou een ongeval kunnen plaatsvinden uh, rondom het parcours. Uh, dus dat zijn allerlei dingen, allerlei situaties... Die, uh, die je met elkaar ook beschrijft en die je met elkaar ook uitzoekt. van hey, Op het moment dat zoiets gebeurt, hoe ga je dan handelen? Ja, En ik kan me dus voorstellen dat dan zo'n gebeurtenis in Boston... dan ook nu in het draaiboek meegenomen wordt waarschijnlijk. Ja, dat soort gebeurtenissen worden meegenomen. Dat is Sowieso dat soort... al. Ja, uh, dus, dus daar houden we zeker rekening mee. Uh, maar het is toch altijd wat anders als je dat in één keer zo vol in beeld ziet. Ja. Want op welke manier houdt u er rekening mee? Heeft u ook zo'n afgezet gebied bij de finance? Nou ja, sowieso werken we inderdaad met een, met een gedeelte afgezet gebied. Alleen, uh, ja, het is een publiek evenement. Dus in feite, uh, toeschouwers zijn de mensen die, uh, uh, die zomaar langskomen... of die meekomen zeg maar, met, uh, met een familielid of met vrienden... Om gezellig te kijken. En, en dat is ook de essentie van het evenement. Maar dus dan het Olympisch is het stadion, hè? Het is het Olympisch stadion. Dus, dus ja, kan iedereen naar binnen? Ja, ja. maar dan is dat nou nauwelijks te voorkomen. Ja. In, in feite is dat natuurlijk een hele lastige. Want zeker als je kijkt bij, bij sportevenementen. Ja, de meeste mensen lopen met een rugzakje, met een, met een tas. Een uh, flesje water en een broodje zit erin, hoop je dan maar. Ja, daar ja. ga je wel van uit. En, en natuurlijk. Uh, uh, uh, zijn er ook mensen van veiligheid, uh, politie, die rondloopt... die dat ook uh, nou in de gaten houdt. Uh, uh, bij ons evenement hebben we ook een uh, politiehelikopter in de lucht... die ook uh, beelden maakt. Uh, maar niet uh, zoals in Boston, uh, met snipers op daken... Uh, om de menigte in de gaten te nee, houden. Want die, die zaten daar wel al? Die zaten daar ah, ja. ja. Dus ze we waren wel voorbereid. Eindhoven, ook een marathon, gaat de draaiboeken aanpassen. Werd bekend, Is, geld, geldt dat voor jullie ook? Nou, ik vind het wat voorbarig om nu al te spreken... over het aanpassen van, uh, van veiligheidsmaatregelen. Uh, dat zijn wel dingen die natuurlijk gaan spelen. Uh, maar ik denk dat, uh, dat het heel goed is om te evalueren... en, uh, en goed op te letten wat er gebeurt in, uh, in Boston. Hè, wat voor een aanslag is dit? Wat, ja. is, wat zit hierachter? Wat dat is de reden? Weten. En, en op basis daarvan hè, wat, uh, de situatie voor Nederland... de situatie specifiek voor Amsterdam in kaart brengen... en dan met elkaar in, uh, in gesprek gaan van hey, wat kan je doen... Uh, natuurlijk uh, uh, zul je extra kijken naar, naar start en finish. En plekken waar, waar je misschien iets meer afscherming kan doen dan normaal. Mm -hmm. Maar het blijft een marathon met vier, uh, 42 kilometer... Uh, ja. Dat is een heel lang traject. Yeah. Jos Hermes, hoe is, het, hoe is het met de atleten? Want ik kan me voorstellen dat ja, die hebben het dan misschien niet meegemaakt. Maar het idee alleen al dat er zoiets gebeurt. Op een ja. wedstrijd die je loopt. En het zijn atleten die veel wedstrijden lopen, hoe is het met hen? Ja, bijvoorbeeld Tiki Gala, de Olympische kampioen uit Ethiopië. Uh, die belde ook al, want uh, haar vriendinnetje, die, die had, was dus tweede geworden. Mensen uit Hailu. En die, die was natuurlijk ja, heel veel mensen die bezorgd zijn, ook andere atleten, Keniaanse atleten. Moses Op is een atleet van ons die ook een posten gewonnen heeft, twee jaar geleden. En die, uh, ja, iedereen, gisteravond was natuurlijk. Een, en het bellen en het, uh, whatsappen en wat, wat dan ook. Ja. Whatsapp is in Afrika nou, een beetje moeilijk, maar... maar hier maar, kan ja, het wel. Ja, ja, maar maar dus, zijn nou. ze heel erg geschrokken? Durven ze nog wel te lopen? Of, ja. of moeten ze toch even moed inpraten voor ze weer voor de, van nou, start gaan? Ik, ik, denk, ik denk dat Nairobi heel wat gevaarlijker is dan, dan een marathon lopen. Dus er zijn wel wat gewend natuurlijk ja. in Afrika. Zeker Nairobi is een hele onveilige stad. Er zijn zoveel overvallen en dergelijke die wij ook meemaken met de atleten. Dus, uh, oh ja? Die zijn, ja, die oh. werken toch regelmatig, uh, diezelfde op is twee weken geleden... Th thuis overvallen met mensen met stankums. En, uh, oh, serieus? Ja, ja, dus, dus het is wel uh, wat gewend? Dus, ja, zeker. Maar je zei net, het is een onbevangen sport... Ik ja. kan me voorstellen dat die onbevangenheid er dan na zo'n gebeurtenis wel eventjes vanaf is. Misschien. Ja, ik, ik, wat ik al zei, dit weekend is Hamburg in grote mate en, en Londen. En ja, allebei die organisaties gaan natuurlijk deze week nog het, de draaiboek uitgebreid doornemen. puntje op de i zetten. Kijken wat je al deze week kan, kunt leren. En dan het vervolg ook. Natuurlijk zal iedereen nog alerter zijn. Maar dat, wat, wat, wat we altijd zien, dat app natuurlijk ook weg. 9-11 is natuurlijk ook een beetje weggeappt. Ja, in onze dan. tot Totdat er weer... Ja, iets gebeurt, maar gelukkig gaat het tot nog toe redelijk ja. goed Ja, uh, ja het, oh, u, heeft, u heeft veel reacties gehad van, van, van atleten of van andere organisaties. Wordt er erg over gesproken? Nou, er wordt wel heel erg veel over gesproken bij ons zeg maar, zelf op kantoor. Uh, uh, vrijwilligers, uh, uh, maar ook gemeenten die natuurlijk, uh, waarmee we samenwerken. Die ook echt bellen van, goh, wat, uh, wat is er allemaal gebeurd en wat erg. En, uh, uh, nou ja. Het is iets wat natuurlijk heel erg leeft. Uh, het is, uh, wat dat betreft sport, de emotie en wat je allemaal samen beleeft. En als dan zoiets uh, vreselijks gebeurt, wat eigenlijk een, een prachtig uh, evenement moet zijn, ja, dan schrik je daar gewoon ja. van. Ja. Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen, dat voelt me nog af, Hermans. die atleten die dan die uren gelopen hebben en dan ben je echt uh, helemaal aan het einde van je tijden, dan kom je bij zo'n finish en dan gebeurt er zoiets. Ja, ja ik, dat is de beeld natuurlijk niet. Misschien op dat moment liepen de mensen ook langs. Hè? Ja, nou, er viel iemand ja, om. Ja. Ja. Ja. Zag ja. ik ja. ook zo dat die geraakt werd? Ja, viel die om. Ja. ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Zeker ook de, de joggers die inderdaad hè, hard getraind hebben om, om vier uur te lopen. Dat was dus rond de vier uur. Ja. Maar het, het, het troevens is natuurlijk, wat gebeurt de vader of moeder loopt? De familie staat te wachten. Dat ene joggie van acht jaar dood, zijn zusje het been kwijt. Moeder eh, kritisch. Dus zijn hele familie dan eens zitten daar te kijken. Ja. en Dat is natuurlijk, eh, ja, maakt het natuurlijk nog, nog concreter en nog, nog harder. Ja. Ja. En Tendam, ben jij er wel eens bang voor bij concerten concert hè, dat zoiets gebeurt? Ja, inderdaad. Ik denk heel vaak. Ik heb laatst uh, aan een ballon gehangen boven de dam. Uh, moest ik van het paleis naar de Bijenkorf uh, vliegen... Ja. Denk je over, ja, jeetje, jeetje. En dan denk je ook nee, nee, van, ja, jeetje, jeetje. dan denk je ook oh, dat je van, straks schiet iemand dat ding lek. Of, ja. uh, dat gaat door je hoofd wel. Ja, dat denk ja. ik ook wel eens. Of je bent toch heel kwetsbaar op een podium met oh, ja. een menigte. En, uh, en bezoekers die bij zo'n concert komen, worden die gefouilleerd? Of wordt naar gekeken als ze binnenkomen of niet? Oh, dat ligt er aan de plek. Ja. Uh, grote stadions. Nee, fouilleren. Je moet geloof ik je tas laten kijken of zo. Maar daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja, uh, dat wordt behoorlijk streng gecontroleerd. Ja, een net als in discotheken. Al, maar, maar niet de openlucht ik, concerten natuurlijk. Nee. Nou, nee, nee. nee, nee. Maar uh, ja, er zijn wel eens mensen die ook uit het publiek opspringen. Ik heb wel eens gehad, voor iemand die je dan vasthield. Of, uh, okay. Oh, nee. <laughs> Dat soort dingen. <laughs> Uw woonderresteun, hoe gaat het nu verder? De voorbereidingen voor de volgende lopen? Nou, kijk, de voorbereidingen gaan gewoon door. Ja. Zoals, ze ook, uh, zoals ze ook gepland staan. En de gesprekken zullen, uh, zullen zeker... Uh, uh, nadrukkelijker gaan over veiligheidsmaatregelen. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk, en dat is natuurlijk ook wat Jos aanhaalt... het gaat hier om een fantastisch evenement en het gaat hier om sport. En uh, ja, dat moet ook gewoon doorgaan. En uh, daar zijn wij in ieder geval van overtuigd. En uh, ik denk dat de tijd het zal leren uh, uh, wat de uitkomsten zullen zijn uit Boston... en wat voor maatregelen we zullen moeten nemen voor in de toekomst. Maar ik, ik heb er wel nog vertrouwen in. Okay. Wat bezielde... Ik... Dit is Radio 1. Het is uh, half drie. Hier is uh, Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een aardbeving in Iran zijn volgens het Iraanse staatspersbureau... zeker 40 doden gevallen. Beving was in het oosten van Iran en had volgens het Amerikaanse Geologische Instituut... een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Functionaris van de Iraanse regering liet kort na de eerste berichten over de aardbeving weten... dat zijn land rekening houdt met honderden doden. De Tweede Kamer houdt morgen een hoorzitting over de zaak Dolmatov. De Kamerleden willen meer informatie over de achtergronden... die hebben geleid tot de zelfmoord van de Russische asielzoeker. Waarschijnlijk volgt donderdag een debat. Op een bedrijventerrein in Kuik, in Brabant, is 210 kilo cocaïne gevonden. Drugs zaten verstopt in een container en werden bij toeval ontdekt, bij het lossen. Marktwaarde van de cocaïne wordt geschat op zo'n 8 miljoen euro. En Irene Wüst heeft als eerste Nederlandse schaatster... de Oscar Matisse-trofee gekregen. De Schwaats oscar wordt sinds 1959 ieder jaar uitgereikt... aan de schaatser of schaatster... die een bijzondere prestatie heeft geleverd in het afgelopen seizoen. Wüst werd dit jaar Europees en wereldkampioen Allround... en veroverde wereldtitels op de 3 kilometer en de ploegachtervolging. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Maurits Rubinstein over de jeugdige Willem-Alexander, Wim klaar over wat diezelfde Alexander gaat verdienen als koning en Edwin de Vries komt vertellen over de onderduikverhalen die hij op televisie gaat vertellen. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website ditisdedag.nu. dat Ellen ten Damme schreef over natuurfotograaf Denny Ellinger... die haar twee jaar lang heeft gevolgd en 360.000 foto's van haar maakte? Het resultaat is het boek Obsessie, een dik boek... dat Ellen ten Damme in eerste instantie verwijsterde, Ellen? Uh, ja, zeker. Um, maar ik, ik had een veto recht, dus ik, uh, ik vind het allemaal prima. Heb je, zijn de foto's niet ingekomen waarvan je dacht, na? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik vond het allemaal goed. Ja? Ja. Maar, maar al ik, ik al heb al het volk niet gemaakt. Hè? Ja. ja, het zijn hele grote soorten soorten soorten soorten soorten Ik soorten dat maar <laughs> te krijgen. Ik boeien soorten Ik dacht dat soorten soorten soorten soorten soorten soorten soorten soorten ik was ook nee, dat heel voor gewild voor. Het nee, niet voor de duidelijkheid. Ik je had het niet gewild, maar het nee, staat wel we in het Nee, we heel naïef. Ik heb ja. gewoon, er wordt heel vaak gevraagd, van, is er een, zou ik een boek van jou maken? Of uh, ja, uitgebreide foto's, bla bla bla. Ik zeg altijd nee, ik heb er helemaal geen zin in en behoefte aan. Nee, ik al... haat gefotografeerd worden zelfs. Maar, ik, ik geloof, maar dat geloof ik eigenlijk niet meer. Nee, nee dat is altijd het... jammer dat mensen dat nooit geloven van artiesten. Maar het is echt waar. Ja. Want je wordt elke dag zo vaak gefotografeerd. Maar het gaat altijd om even snel mm -hmm. snapshots. Dus uh, voor bladen, regionale bladen enzovoort. Het gaat de hele dag door, vaak. Dus dat, ja, dat is op zich niet zo boeiend. en Dat probeer ik altijd te vermijden. Maar um, op een gegeven moment, ja, waarom doe je iets? Ik weet het ook niet. Op een gegeven moment, jij, hij begon erover, Danny, Danny ja. En Is er een boek van jou gemaakt? Ik dacht nee. Toen dacht ik van, oh, ik ben, ik ben niet meer zo jong. Is het wel een goed idee? En ik dacht, ik ben eigenlijk ook, in ieder geval, ik ben in ieder geval oud genoeg. Of uh, is het misschien ook wel interessant. Dit was het moment eigenlijk. Uh, dat... Ik dacht, misschien is dat wel leuk. Laten we iets proberen. En, uh, zoals het met de meeste kunstuitingen, uh, niet, dient nergens toe. Ja. Uh, het is alleen maar een poging tot uh, iets moois, iets tijdloos, iets kunstzinnigs te maken eigenlijk. Dus uh, is een je... gewoon, uh, gewoon boek, maar ja, een bijzonder boek. En maar dat je wist niet waar je aan begon, want hij heeft uh. twee jaar lang... is hij zo ongeveer bij je ingetrokken? Ja, maar zo is het natuurlijk niet meteen begonnen. Oh. Ik bedoel, <laughs> begon gewoon met concertfotografie en uh, een beetje op afstand uh, volgen wat ik aan het doen ben. Maar op een gegeven moment, uh, uh, jou, hoe ging het eigenlijk? Ja, Danny, hoe ging, ging we het een eigenlijk? Een speciaal reisje maken om een mooie, om een mooie locatie uh, op een mooie locatie, speciaal als. Ja. Met... Yeah documentair, maar echt als een fotoshoot. Ja. Dat werd de Seychelles. Heel bijzonder eiland ook, de privé-eiland van Liliane Betancourt... de rijkste vrouw van de wereld. Daar hebben we veel over te vertellen, Frankrijk. maar ik denk dat dat... Ja, dat maar, maar, maar, maar, nou, het leukste verhaal willen we wel graag horen dan, als er veel over te vertellen is. Oh, ja, het is een eiland dat, dat vier jaar lang... zitten daar dertig personeelsleden te wachten totdat zij komt. <lacht> zij komt nooit. Uh, zij zij maar gaan... alles is elke dag helemaal in paraat... Uh, Oh ja? In de stand van, stel dat er iemand komt. En, en toen jeugd? kwamen jullie, ja. Ja, ze ja. waren ja, helemaal blij dat er iemand ja. kwam. Het was geweldig. Oh, die overgang Danny tussen gewoon af en toe een, een, een optreden van Ellen fotograferen... en permanent bij haar zijn, Hoe is dat, is dat geleidelijk gegaan? Die is geleidelijk gegaan. We hebben, ik begon met de, de stiletto-concerten. En daarna, wat, ik, wat Ellen al zei, zijn we naar de gegaan. En vanaf dat moment is die intensiteit eigenlijk omhoog gegaan dat je op een gegeven moment inderdaad op, op de 24 uur, 7 dagen in de week zat. Maar je had een halve dag per week voor jezelf, geloof ik. Ja, hebben jullie nou ook ja. een verhouding gekregen toen, of niet? Wat? Nou, dus ik, ik probeer al twee te zeggen nee. <lacht> uh, <lacht> Volgens mij had hij er wel oren naar. Maar, <lacht> uh. Was er nooit een moment, Ellen, dat jij zei... En ga, ga nou nee, ik weg. vond het te banaal. Ik dacht, ja, kom op, zeg. Dat ga ik niet doen. Ja, dat niet. De liefde laat ze nog niet door in? Nee, in dat, dat, klopt, dat klopt. Maar uh, ik vond het zo'n absurde situatie... dat ah, okay. ik daar niet eens over na kon denken. Ten ah, ja eerste was ik razend druk, behalve dus het gekke van het boek Het zijn de zeldzame momenten dat ik misschien wel heel even alleen ben. Ik ben bijna nooit alleen, ik zit altijd. Nou, nu ook niet, mensen, mensen, mensen, mensen, publiek, uh, altijd maar een band, muzikanten en Het gaat maar door, hectiek alom. En in dit boek zijn de, dat hebben wij niet gedaan, maar dat heeft de art director heeft blijkbaar ertussen uitgehaald. Die zeldzame momenten dat ik mij onbespied waan of echt alleen ben, of dat dacht ik dan... of ja echt op mezelf, mezelf ja, ben. Ja. En dat vond ze het moois. Ja. Danny, jij, jij bent natuurfotograaf. Um, ja. Hoe kwam je er nou bij om opeens een mens te gaan fotograferen... Ja. en dan ook nog op deze manier? Ja, er waren meerdere redenen voor. Het was natuurlijk een... een ik, ik deed een interview met Ellen en ze is grap begonnen. En toen heb ik gezegd, nou, dat boek is misschien wel een idee. En We zijn ja, van de een op het andere moment... gewoon daar zonder enige afspraak aan begonnen. Gewoon Dat was al heel gek. En uh, ja, ik heb vogel, ik fotografeer al jaren vogels. Ik heb uh, veel weidevogels gedaan en dat soort dingen. En ik was dat ook een beetje zat, eerlijk gezegd. Uh, ook de hypocrisie in de, in de natuurfotografie. De hypocrisie? Ja. Dat is een scène. Gezet. Oh. Nou, wat nee, wat nee die, die ik. moet niet nou. de scène gezet. Maar het is meer <laughs> van dat tegenwoordig overal natuurfotografen <laughs> opduiken en dan de wereld willen verbeteren of de natuur willen redden. En dat vind ik zo'n uh, druppel op een gloeiende plaat. Dat, dat ik dacht, ik moet wat anders. Ik wil dus gewoon eens wat anders. En echt voor mezelf. Ik, ik heb een agentschap waar ik fotograaf in vertegenwoordig. Ik denk, ik moet iets zelf doen. En toen kwam dit. En Ellen intrigeerde mij. Ik deed een interview met haar. En ze had iets heel introverts, iets heel extraverts. Allemaal uiterste. Ellen is, is een vat vol tegenstrijdigheden, schreef ik ook in mijn voorwoord. En daar was ik op zoek naar. Er was iets in haar, iets heel dierlijks, iets heel oers. En Ellen heeft het vermogen om. Uh, ja, onaangepast te zijn. En dat wil zeggen, op, er zijn momenten in al die drukte die ze heeft... dat ze op een gegeven moment denkt, ja, ik heb lak aan iedereen en alles. Ik ga mijn eigen weg, ik mm. doe wat ik doe. Mm. En dat doet ze ook wel in de werk, maar dat kan ze ook extreem zo doen. En die momenten, wat we misschien allemaal wel eens willen... gewoon nergens rekening mee houden... Ja, die heb ik denk ik wel, wel vast willen leggen. Dat is iets wat zij heeft. En is je, dat iets je dat heel is, je, is je dat gelukt? Ik denk het wel. Ja, want dat is ook wat ze nu beschrijft. Ik ben er altijd alleen. Ja, dat waren ook de momenten dat ik vond... Dat zij zichzelf was. En inderdaad, de grote grap is dat. Uh, of de dat de Mariola Lopez, de vormgever, dat er allemaal uitgehaald heeft. uit die enorme hoeveelheid beeld. Is ja. dus dat er precies uitgekomen? En dat was ook. op het moment dat er ook documentair beeld tussenkwam. of dat er uh, foto's van optredens kwamen viel meteen dat boek als het ware uit elkaar. Hm. Dus op een gegeven moment kwamen we bijna natuurlijk op die selectie uit. zoals ja. die nu is geworden. Maar ik hoorde met jou, met enige spijt, zeggen. Ellen, er staan niet zoveel, niet zoveel foto's van mijn optredens in. Want die zijn juist ja. vaak zo prachtig. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen daar ook in geïnteresseerd zijn of fans of zo. Hè, backstage foto's. Of met wie je allemaal wel niet optreedt. Het ja, uh, schijnt ook met heel veel beroemdheden te praten, ja, maar dit zien we ook niet terug nee, in je boek. Uh, he, nou noem ze maar Nina Hagen, Bill Wyman, weet ik veel. Ik kan nog een heel. Ik, we kunnen eigenlijk. Nog een paar eigenlijk boeken, was mijn eigen ja. stille hoop dat ik hier nooit meer op een foto hoef. Maar dat ik hier naar materialen heb voor uh, nog honderd jaar. Dus we kunnen altijd nog dat boek maken met mm. al die beroemde mensen. Of, maar je zou ook of, niet willen dat uh, je, je op onder de 7 jaar wie wordt gefotografeerd. Je, je hebt die uh, Engels ja. regisseur Michael Epted. Doe zeven 7-up, oh, dat ja. jij over 7 jaar, nog eens over 7 jaar, nog eens over 7 ja, jaar. Zij dat brengt weer? ze nou niet op een idee, ja. Ja, nee, dat nee, maar dat, niet. Groeien, zou dat zou niet. leuk zijn. Nee, we dachten ja, om niet meer te stoppen eigenlijk, maar... Waarom <laughs> okay. zijn die dingen? Uh, nou, geen idee, geen idee. Nee. Trouwens, toen ik op de kleinkunstacademie zat, dus heeft ook iemand een keer een boek over mij gemaakt. Oh, ja. Ja. je hebt het in je. Missen jullie ja, elkaar ja. al een beetje? Want jullie zijn nu niet meer 24 uur per dag bij elkaar, denk ik. Nee, maar we zijn wel... Er uh, we zijn nog steeds bezig met het boek. Ik denk dat dat over een tijdje een beetje weg hebt. Maar weet je nooit gek van? Omdat je het toestel uit de handen sloeg? Ja, zeker dan... wel. Is dat gebeurd? Ja. Ja, nee, ik ben een paar keer ook echt helemaal... Ja, helemaal Denny, jij kijkt zo... Er is ziekte ja, van geweest. Jij, jij kijkt heel vertederd naar En getwijfeld of Lijker, het nog wel door kijken. moest gaan. Of we hadden we niet genoeg, weet je wel, na een half jaar of zo. Maar... Uh, Nee, en dan dachten we, oh ja, maar ik moet dan binnenkort naar Japan... en ik moet binnenkort daarheen naar Berlijn. Laten we dat ook nog even mee En Dan ging het maar weer door. Dan zat hij weer naast je in het vliegtuig. Dat <laughs> was ook heel gezellig, hoor. Oh, okay. Hij is de perfecte reisleider en uh, ja, je droeg ook chauffeur. Je droeg ook en, de tassen en, uh, van, van Ellen, heb ik gelezen. Ja, ik was op een gegeven moment van alles. En, en als kwamen even... die lelijke Albert Heijntassen steeds in beeld. Ellen, die, uh, <laughs> <laughs> heeft als, Ellen heeft altijd 24 Albert Heijntassen met de garderobe en uh, <laughs> <laughs> alle profijand mee. <laughs> <laughs> en oh, ja, dat, dat liep ze altijd maar mee... En, op een gegeven moment ben ik die gaan dragen en ja, op een gegeven moment heb je toen steeds een nauwere band en dan doe je eens dit en dan doe je eens dat en dan is het, uh, wil jij even mijn contactlensen ophalen bij de optische, Ja, dan neem ik wel mee. En Als oh, heeft je gewoon misbruikt. Uh, ja, zeker. Dat, zeker, Zier, zwaar, zeker. Zwaar. Zwaar. Ja. Met maar, jij haar niet zat, dat je denkt van ja, nou heb ik het wel gezien. Nou, waar ik, <laughs> nou, het, meest, het, meest iri, het meest moeilijke met Ellen is Ellen en de klok. Dus uh, om altijd op tijd te komen. en. Uh, de, ja, door de drukte en de hectiek vaak was het... Da maar dat da was haar probleem, dat was niet jouw nou, probleem. Nee, nou, ja, want, ja, want ik liep met die tas mee en ik werd erop aangekeken. <laughs> dus <laughs> okay. van kon ze niet op tijd komen, want ik reed ook. Dus op een gegeven moment had je een soort andere rol. Maar dat was wel de perfecte dekmantel. Want op een gegeven moment wilde je niet steeds maar die fotograaf zijn. Want de fotograaf is eigenlijk altijd op jacht. Je bent natuurlijk altijd op jacht. Altijd maar aan het spieden en aan het doen. En door die andere rol aan te nemen... En dat was, wat zei ik in het boek, advocaat tot, tot manager van alles... Tot, nou ja... <laughs> Ik heb haar repareren en ik weet het De meest gekke dingen heb ik gedaan, geloof ik. En uh, dat was een, ja, een perfecte manier om niet zoals fotograaf bezig te zijn. En voor mij was het wel gek om in een hele ondergeschikte rol op een gegeven moment te raken. Dat oh. vond ik wel een hele goede leerschool. Dat is heel Het is tijd voor live muziek van de duo Tangerine. Arnoud en Sander Brinks. Goedemiddag, hartelijk welkom. Hallo. hallo. Jullie, <laughs> het is een tweeling, dat hoort u wel, uh, luisteraar. Jullie hebben net jullie nieuwe uh, jullie debuutalbum uh, Seek en uh, Psych gepresenteerd. Um, en, en de muziek is in de stijl van um, Simon Carfunkel, dat heb ik me laten vertellen. Is dat een bewuste keuze geweest van jullie? Nee, dat zeggen anderen, hoor. dat is ook niet onze keuze. En we hebben trouwens onze plaat nog niet gepresenteerd, dat is 22 april pas. Zit eraan Om, te komen? In uh, Bitterstoot in Amsterdam, ja. En maar, het, is, het is ook trouwens niet onze debuutplaat. Ook niet, dus nee, ik heb nog allemaal al al fouten gezegd. Klopt, klopt er ook nog iets wel? Of, uh, jullie zijn wel broers en tweeling? Dus we, hebben, we, hebben nog vier, we hebben nog vier albums in eigen beheren gemaakt. En uh, we hebben nu getekend bij een, uh, bij een mooie maatschappij. En die heeft dit album uitgebracht. Ja. En uh, ja, wat was er nog meer fout, Sander? moeten <laughs> we moeten verbeteren. Tweeling zijn we wel. En we lijken... We lijken Helemaal niet op Simon Garfunkel. Oké, dan zullen we dan maar ja. gewoon gaan luisteren. Dan ja. kan iedereen zelf uh, ervan denken wat hij ervan denkt. En noem noemen zoals hij het wil noemen. Welk, welk nummer ga je spelen? Uh, deze heet Out of Sight. En om kwart over drie horen we jullie nog een keer. Wat gebeurt er als een uh, 19-jarige kraker een paar dagen mag optrekken... met een 17-jarige kroonprins? Prins. We hebben het over het jaar 1985. Als Maurits Rubenstein door zijn tante Renate Rubenstein... wordt meegenomen naar Willem-Alexander. En het resultaat was een biografie... ter gelegenheid van de 18e verjaardag van de prins. Morgenavond een, een nieuw een interview met het koningspaar. Uh, zit je ja. dan voor de buis? Uh, nee? Nee. Nou, ik denk wel dat ik ga kijken, maar het is goed dat je het zegt. Ik was me daar eigenlijk niet was eens van vergeten. berust. Ja. Is het niet zo dat sinds die ontmoeting lang geleden... dat je die prins heel erg bent blijven volgen? Nee, niet speciaal. Nee, um, um, ik ben toen met Renate meegegaan om, zoals zij in het boekje ook schrijft... en in de opdracht, in het exemplaar wat ze mij gaf... Uh, als tolk in kinderland op te treden... Um, en tot onze grote uh, verbazing en vooral groot genoegen... bleek uh, uh, Alexander een hele aardige jongen te zijn. Wat had, dan um, hadden jullie niet verwacht? Ik had eigenlijk helemaal niks verwacht. Um, maar zoals je in de aankondiging al zei... Uh, ik leefde in een totaal andere wereld dan waar uh, een prins, denk ik, in leeft. Mm -hmm. uh, um, um, uh, in een kraakpand spelend in een... Uh, in een uh, uh, bandje wat uh, punk en new wave muziek uh, produceerde. en wat onder de naam Arsman for Toe. het art, artikel Burengeruchten. Amsterdam onveilig maakte. Ja. Um, dus. heel eerlijk gezegd. ik had niet zoveel met het Koningshuis. of eigenlijk. ik had er helemaal niks mee. Want, hoe is het dan gekomen? Uh, uh, tante Renate Rubenstein was een bekende schrijfster. Ja, een, in, een fenomeen. En ook in, blijven die vrouw. Ook in, ja, in, ook ja, in die ja, tijd. Ik gedenken. Ja, ik ook. Grote vrouw. Ja, ja je ziet ja, tante, maar ja. ik las haar Tamar-stukken. Het groot genoeg in vrede kijk. Nee, het, het, het ging groot, uh, uh, als volgt. Um, uh, uh, Renate uh, had uh, MS, multiple sclerose. Um, en die werd gevraagd uh, om dit portret te maken. En gaf de opdracht terug. Omdat zij dacht, wat moet ik met een jongen van 17? En, uh, ze, had er, ze had er gewoon geen zin in. Eigenlijk. En ik ben ziek, kost me veel tijd en energie. Ik ben aan het werken aan een boek over mijn ziekte. Ja. Nee heb je, wat ja. in datzelfde jaar verscheen. Mm -hmm. Um, en uh, ik uh, kookte elke zondag voor Renate... en was haar een paar keer in de week bij haar in huis. En ze vertelde mij dit en toen zei ik... Renate, dat is toch hartstikke leuk? Dat is toch een eer om zo'n opdracht te krijgen? Dat is toch gewoon één groot avontuur? En toen zei ze... Ja, nou, um, dat mag dan allemaal wel zo zijn... maar als ik die opdracht aanneem, dan ga jij met me mee. Oh, dus zij bedacht van, ik neem gewoon mijn neef mee? En ja. En wat en zijn de RVD daarvan? Dat geschiedde zo. Um, ik moest bij uh, toenmalige directeur Hans van der Voet... van de RVD um, uh, uh, uh, komen in zijn kamer. Um, en ik had daar een gesprekje uh, met deze meneer... wat een hele aardige meneer bleek te zijn. En ik vond eigenlijk helemaal verder niet zoveel van dat gesprek... behalve dat die man aardig was. En die vroeg ook helemaal geen ingewikkelde vragen... wat ik mij zo herinner. En ik... Ik ben vervolgens uh, uh, een paar weken later... samen met Renate naar Wales gevlogen. Ja, want daar zat Willem-Alexander in die tijd op school. Ja. En, je, en je had ook iets bij je voor hem. Ja, uh, uh, Renate had een, uh, een boekje van uh, Kees van Kooten bij zich. En uh, ik dacht, ik neem een bandje mee. Want ik weet, ik, dat had ik begrepen, dat hij van muziek hield. Uh, ik neem een uh, uh, uh, cassettebandje, want de cd moest nog uitgevonden ja. worden... Ja. mee van... Uh, uh, nog niet uitgebrachte nummers van allemaal Amsterdamse popbentjes. Ah oh ja, hij hield van muziek die heel hard was... en dat vond zijn moeder niet leuk, las ja, in het boek. Ja, ja. ja, en zoals Renate ook. <laughs> ook niet van jouw muziek heel veel. Was het ook nog handig dat jij erbij was... omdat je leeftijdgenoot was van Alexander? Dat, dat, was, de hele, dat, dat was natuurlijk de, de, de daadwerkelijk oh. achterliggende gedachte van Renate. En werkte en... het ook, want jullie waren zo anders. Ja, nou ja, dat is waar, waar de verbazing bij mij uh, naar boven kwam. Uh, um, ik ging er echt uh, totaal blanco naartoe. En uh, uh, Renate, denk ik, uh, uh, tegenovergestelde. Die had zich natuurlijk en uh, uh, uh, ingelezen en, en, en een historie... en natuurlijk uh, uh, enige decennia ouder dan ik. Um, maar het bleek een hele aardige jongen te zijn. Gewoon een leuke jongen... Uh, een speciaal iemand, dat absoluut, maar uh, uit een hele andere wereld. Maar wel iemand waar ik een, een, op dat moment een klik mee had, ja. absoluut. En dat had je niet gedacht? En dat had ik niet gedacht. Nee nee, nee. nee. Want hoe keek je naar het koningshuis op die leeftijd? Ja, wat ik je al zei, ik keek eigenlijk helemaal niet naar het koningshuis. <laughs> ik, ik, ik ik keek ik naar, keek naar eigen, hele andere dingen. Ik keek naar hele andere dingen. Ik keek naar mijn eigen wereld. Ik was bezig met muziek. Ik was uh, uh, in die tijd al als geluidstechnicus bezig en. Uh, uh, begonnen dat jaar ook bij een uitgeverij voor audioboeken gesproken wordt. En... Ah ja. uh, uh, uh, uh, uh, uh. Dat was het eigenlijk. Dat was het, ja. Willem-Alexander kwam niet in beeld. Toen jullie daar waren in Wales, op die kostschool... toen uh, kwam er ook een Japanse tv-ploeg langs uh, in de klas van Willem-Alexander. En daar schreef uh, uw tante Renate Rubinstein het volgende over. Aan alle leerlingen werd gevraagd wat hun vader deed... Mijn vader werkt bij het departement van ontwikkelingshulp, zei hij. Ik zag de Japanners lachen, maar zo stond het nu eenmaal op zijn lijstje... ...en hij week daar niet van af. Nee, want dan hadden ze ook al die andere kinderen naar hun moeder moeten vragen. En die hadden dan gezegd... ...mijn moeder is de vrouw van mijn vader, zei ik. Goed idee, zei de prins... Dat zal ik onthouden. Ga ik ook zeggen. Het lijkt bijna wel een spookje, als het voorleest. Ja, nou, daar, daar zit wel een verhaal aan vast. Uh, Renate heeft dat uh, uh, boek wat later dat jaar Nee, heb je uitkwam... wel echt als luisterboek voor mij ingesproken. Ah, ja. um, maar wat je nu hoorde is eigenlijk uh, puur en alleen uh, een dictaat op een dictafoon. En ah, ja. ik vond die bandjes later... En heb dat uh, alsnog uh, gemonteerd en uitgebracht. Ja. Dus ze leest het heel erg staccato voor. Voor iemand die dat vervolgens moet uittypen. Ja, ja, ja. Dus het is niet, zo praten ze normaal niet. Nee, U nee. zei net van, het wa, ik was verbaasd. Want het was een hele andere jongen, een hele andere wereld. En toch hadden we een klik. Waar bestond die klik uit? Wat, wat, wat bondte jullie? Um, nou... Uh, uh. Het feit dat, dat we uh, toch relatief in leeftijd dicht bij elkaar zaten... dat is natuurlijk al een verbindenis die snel ontstaat... als er iemand bij is die uh, ouder is. In dit geval Renate, mijn tante. Die daar met een heel duidelijk doel was om een portret van hem te schrijven. Lastige vragen stelt. Hij keek uh, ook alsof hij examen moest doen hè? als hij vragen ging stellen. Zij schrijft ze op. Ja, ze, en dat was natuurlijk ook zo. En... en Zelfs al was zijn mijn tante, als Renate uh, die vragen aan mij stelde... had ik datzelfde gevoel. Ah ja. Je voelt dan op die leeftijd uh, uh, de verplichting om een juist antwoord te geven. En uh, um, dat was voor hem lastig. Omdat hij natuurlijk uh, uh, ongetwijfeld al opgevoed was in, in dit vraag- en antwoordspel. Mm -hmm. Dat kan niet anders mm -hmm. in die positie. En tegelijkertijd dan ook nog eens een keer met de druk dat iemand dat op gaat schrijven... om een portret te maken, wat na, daarna een prachtig boekje... of een leuk boekje is geworden. Ja. Um, maar, maar dat is lastig. En dan keek hij naar mij, omdat het voor mij dan iets makkelijker was... en ik als leeftijdsgenoot dat dan toch aanvoelde... en hem een voorzetje kon geven om het juiste antwoord te geven. En dus, is dat terug te zien in het boek? Zij, staan er dingen in waar jij zegt, Ja, dat heeft hij van mij? Nee, nee, nee, nee, nee. Het is, het, het, het is een echt een heel erg eigen uh, uh, mens. Het is een, een, Ondanks een, een, jouw voorzetjes in ja, de gesprekken. Ja, maar vaak zie je wel dat jij, jij geeft dan antwoord op een vraag die jouw tante stelt aan hem. En dan geef jij een antwoord en dan zegt hij vervolgens, ja zo, zo ja, ja, dat ja, bedoel ja, ja, ik. Ja, nee, hij nam al over, ja, absoluut. Ja. Dat, maar maar dat, dat vind ik ook, dat, dat is logisch. Uh, um, en Renate heeft, wat ook in het boekje staat, later interviews... of interviews hadden gesprekken met de leraren. En daar zat ik dan ook bij. Oh ja. um, en school was voor mij een, een, een, een drama. Hij heeft keurig zijn school afgemaakt. Ik heb hem keurig niet afgemaakt. <laughs> um, maar alleen al het aanblik van die leraren... maakte mij bij wijze van spreken zenuwachtig. Dus ik begreep heel goed wat, wat, wat, wat Alexander... Um, nou ja... Voor een positie had daar. Ja, ja, en, ja. en daar kon ik hem dan bij helpen. Hij was wel blij, denk ik, dat jij erbij was. Ja. ja. Had Absoluut. hij wel eens gehoord van Nathan Rubenstein? Nee, daar was hij te jong voor. Hè? Dat of? heb ik hem niet gevraagd. Maar... Ik ben wat ouder dan Alexander. Voor ons ja. was dat een fenomeen. Ja, je was, ik... ja, dat was een fenomeen. Ja, Opinion leader, maar dat was, was hij te jong voor, denk ik. Ja, ik denk dat hij daar te jong voor was. Ja. Maar ik weet wel bijna zeker dat hij. Uh, uh, al iets van haar wist en de naam zeker kende. Ja. De eer was natuurlijk minstens andersom zo groot, denk ik nu. Ja. Ben je hem blijven volgen, eigenlijk? Ja, uh, uh, nou ja, blijven volgen is een groot woord. Maar um, uh, ja, nee, natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, ik zie ook het nieuws en, en lees de kranten. En, en in, in dat opzicht volg ik hem. Ja, maar zij zijn geen contact blijven houden hierna? Wij hebben, uh, ik heb hem na dat interview... Uh, uh, nog een keer gezien toen hij daadwerkelijk 18 werd en er een soort uh, nou ja, staatsplechtigheid uh, plechtigheid was in het stadhuis in Amsterdam, mm -hmm. waar Renate en ik natuurlijk ook voor werden uitgenodigd daarna heb ik hem nou, ik denk een jaar of 15 niet gezien, mm. totdat uh, uh, nou, misschien wel langer uh, uh, Hans Goedkoop begon aan zijn biografie over uh, Renate en uh, werd uitgenodigd uh, voor een soort uh, van uh, um, uh, jaar op het NIAS in Wassenaar. Waar uh, professor, hoogleraar uh, Wesseling uh, de Scepter zwaaide. Ik weet niet of de hij De leermeester daar... van uh, Alexander de Precies, dat bleek de leermeester te zijn. En die had een diner georganiseerd waar Hans Goedkoop natuurlijk de eergast was. Ter gelegenheid van het feit dat hij daar een jaar zou gaan zitten. En wat had Wesseling bedacht? Het zou leuk zijn als Willem-Alexander daar ook is. Want. Uh, dat is de enige waar Renate ja. ooit een echt portret over heeft geschreven. En daar heb ik hem weer ontmoet. Okay. Ik zeg nog even snel dat het boek uh, met cd te koop is bij jullie uh, uitgeverij. En de informatie daarover zetten wij op de website. Na drie uur Edwin de Vries over zijn drive om de oorlog over de oorlog te vertellen. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Het interview met Willem-Alexander en Maxima. Mensen mogen me aanspreken zoals ze willen. Omdat ze daarmee op hun gemak kunnen zijn. Het nieuwe koningspaar. Iedereen roept mijn orde. dus uh, koningin of prinses doet het niet toe. Het is meer uh, wat wij vertegenwoordigen dan de titel. Morgenavond half negen, natuurlijk ook op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals leerplicht...